Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NRS op 3. Het ziet er steeds beter uit voor versoepel woensdag. Er liggen weer minder mensen met corona in het ziekenhuis. 20% minder dan op het hoogtepunt. En dat is belangrijk, volgens het OMT kan er namelijk pas versoepeld worden... als de opnamecijfers met die 20% gedaald zijn. Ziekenhuisbaas Ernst Kuipers waarschuwt wel dat we niet te vroeg moeten juichen. Door hoort mijn collega Bas de Vries. Hij liet ook een grafiek zien en daarin zie je dat... Zelfs in het meest optimistische scenario voor de komende maand tot het eind juni... dat er nog altijd uh, 1200 covid-patiënten in de Nederlandse ziekenhuizen liggen. Dus daarom zegt hij ook, als we verder versoepelen, doe dat nou inderdaad stap voor stap. Als het goed is, gaan we de eerste stap dus volgende week zetten. Pretparken en dierentuinen gaan dan weer open. Sportscholen en muziekscholen kunnen weer aan de slag. En ook mogen de terrassen langer open. In Amsterdam minder positieve cijfers... Daar zijn meer mensen positief getest vorige week. Het was de week na Koningsdag. Toen stonden heel veel mensen hutje mutje in de binnenstad een feestje te bouwen. De GGD zag dat 17% meer testen positief waren. Het Haagse Bos in Den Haag is even ontruimd geweest. Dat deed de politie vanwege een verdachte situatie. Deze mevrouw moest ergens anders lunchen. We staat op een bankje een broodje te eten. Nou, de Moussouce komt ons zeggen, jullie moeten nu weg. Uh, maar ook echt niet waarom. En uh, nou ja, we gaan nu een andere route fietsen. In het Haagse Bos staat ook Paleishuis ten Bos. Daar woont de koning met zijn gezin. Zij zijn niet in gevaar geweest. Inmiddels zijn de linten weg en kan je weer door het bos fietsen. En op veel plekken worden zorgmedewerkers vandaag in het zonnetje gezet. Het is de dag van de zorg. Bij een ziekenhuis in Zwolle werden zorgmedewerkers voor hun nachtdienst verrast. Op de gevel werden hartjes geprojecteerd. Er hingen ballonnen en de rode loper lag uit. Ja, leuk. Ik wist er niets van. En, uh, ja, het is leuk binnenkomen zo. Maar, uh, dat, dit zijn wel superleuke dingen natuurlijk. En nu helemaal met die corona. Ja, hartstikke leuk? Ja, ik had niet ja. verwacht. Nee, nee, nee. Want meestal als je dan een nachtdienst hebt en je komt de volgende dag, dan is de taas al op. En uh, dan heb je alles gemist. Maar dit is hartstikke leuk zo. Ja, het is heel leuk om zo even aan te komen. Ja, het doet je altijd goed. Ja. Het weer er nog. Er komen steeds meer wolken over. In het zuiden valt het uitje uit. Vannacht droog en 7 graden. En morgen zon, wolken, af en toe regen en 15 tot 19 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Mink van de ANWB. Er staan een paar korte files in de regio en er is wat meer vertraging op de A44 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Kaagdorp en knooppunt Burgerveen ben je 10 minuten langer onderweg. Tot zover de verkeersinformatie.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 Henry! <laughs> Cool. Go. So come set me free. I'm not feeling rude. all in your past. Feeling blue, I'm falling apart. Afraid of love, I'm counting to three. I hear the alarm, I'm falling apart. Afraid of. There's just a I think I got you And my body I think I got you baby got you burning I think I got you baby I, I got, I think I got you be I, I got, I think I got you there I got, I got Read bear. Read bear. you be you, you, know no you, you, you feel you. I got you, you know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 Some other men do. Your voice.